Uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren onder de 18 kunnen vanaf vrijdag een prikafspraak maken kabinet neemt het advies van de gezondheidsraad over. Die zei gisteren dat het een goed idee is om 12 tot 17-jarigen te vaccineren tegen corona. Het voorkomt dat ze ernstig ziek worden en het kan helpen een nieuwe golf te voorkomen. Maar er is ook kritiek op, want jongeren worden vaak niet zo ziek door corona en een vaccin heeft soms bijwerkingen. Jongeren die geboren zijn in 2004 en die dat willen, kunnen vrijdagochtend een afspraak maken. Het loopt helemaal uit de klauwen met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie merkt dat steeds meer criminelen zelf een bom in elkaar knutselen. Die gebruiken ze dan bijvoorbeeld om een geldautomaat op te blazen of een winkelpui. De makers zijn vaak jong en dus doet de politie een oproep. Ouders zeg maar, die, die, die merken dat er zwaar vuurwerk wordt opgeslagen in een woning. Om dat onmiddellijk bij ons te melden. Of via meldmisdaad anoniem kan natuurlijk ook altijd. Maar als zo'n berg ontploft, zeg maar, ja, dan kan een hele woning geruineerd zijn. Minister Slob wil uitleg van de vp Bureau over een documentaire over Sigrid Kaag, die begin dit jaar werd uitgezonden. Het lijkt erop dat D66 en Kaags ministerie van Buitenlandse Zaken zich hebben bemoeid met de montage en dat sommige dingen eruit zijn gelaten. En in Leiden vliegen twee kappers elkaar in de haren en dat gaat over de naam die ze hebben. Kwin nam een tijdje geleden kapperszaak Promise over. Vorig jaar begon op mijn 23 e voor het eerst echt, ik had volle zin in, ik wou er echt voor gaan, dit was mijn doel, mijn droom. Ja, tot ze merkte dat de oude eigenaar 200 meter verderop een nieuwe zaak opende met bijna dezelfde naam, Promise 1. De helft van mijn klanten zijn eigenlijk weg, die nu blijkbaar daar zitten nu, met het idee van over zijn verhuis. En dat is niet hoe ze dat hadden afgesproken toen ze de kapsalon overnamen. Maar dat werd afgesproken, de naam blijft Promise de naam bij de overname. Over. Daar heb ik voor betaald. Ja, ze is naar de rechter gestapt. Die doet over drie weken uitspraak in de kappersruzie. Het weer, het is grijs en regenachtig en niet warmer dan een graad of 15. Morgen in het oosten opnieuw regen. In het westen ziet het er wat beter uit. En het wordt zo'n 17 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Dan op 106.9 FM. Sinds een paar jaar is het mogelijk op aan de Zandvoortse kust strandhuisjes te huren. Dat blijkt een grote behoefte aan te bestaan en de vraag is groot. De huisjes beschikken over een woonkamer, twee slaapkamers, een keukentje met kookplaat, magnetron, koelkast, expresso machine, waterkoker en een vaatwasser. Verder is er een tv, een kluis en gratis wifi. Vanzelfsprekend is er ook een badkamer en elk huisje heeft een eigen buitendouche. De accommodaties zijn in principe bedoeld voor maximaal vier personen. Een vernieuwde strandpaviljoen gaat fung fungeren als een receptie waarin en uitgecheckt kan worden. Ook kunnen gasten er terecht voor het versterken van inwendige mens. zoals het bestellen van een ontbijt of een lunchbox, maar natuurlijk ook voor een slaapmusje aan de bak. Thunder sun don't shine Trying to give up And I'm just killing time I feel the rain Fall the whole night through Far away from you California California Blue Dire Straits was een Britse rockband met als veruit bekendste zanger, gitarist en songwriter Mark Knopfler. De band is bekend geworden met de nummers als Sultans of Swing, Pride of Investigations, Brother in Arms en Money for Nothing. De band had meteen groot succes met zijn debuutalbum The Dire Straits en de single Sultans of Swing. In 1985 verscheen Brother of Arms, een van de eerste volledige digitale opgenomen platen. In 1995 heeft de Dire Straits niets nieuws meer uitgegeven en nog eenmaal opgetreden. De Dire Straits en Mark Knopfler verkochten samen meer dan 120 miljoen albums en singles. In Nederland verkocht de band ruim 2,5 miljoen platen. Hier zijn de Dire Straits met Brother in Arms. Baptisms of fire. I've witnessed your son friend as the battle Raged time, and lonely, the wheel help will be in the fear and neemt u graag mee op een persoonlijke Pride-tocht. We beginnen met de eerste Pride in New York en eindigen in de Pride 2021. Natuurlijk staan we stil bij het feit dat juist dit jaar Pride 50 jaar bestaat... en dat ook een stilte heeft moeten vieren... Vanaf aanmelden is noodzakelijk en kan door te bellen met de balie van de Blauwe Tram. En het is telefoonnummer 3040700. Ik herhaal: 3040700 of 064468 3110. 064468 3110. En het is maandag 12 juli van 2 tot half 4 in de Blauwe Tram.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 ...van de huurders van pre-wonen. De huren gaan dit jaar niet omhoog. Normaal gesproken vindt elk jaar 1 juli een huurverhoging plaats. Voor dit jaar heeft de overheid echter besloten... ...de huren voor alle sociale huurwoningen eenmalig te bevriezen. De netto huur voor sociale huurwoningen gaat dus niet omhoog. Helaas geldt deze maatregel niet voor de huren van vrije sectorwoningen... ...en parkeerplaatsen en garages met eigen huurovereenkomst. Seas. I will try to find my way. You're In de tuin van Pluspunt, dat is ruimte voor ontmoeting, goede gesprekken en koffie met wat lekkers. Vanuit deze activiteit wordt ook een buurgroen team ontwikkeld. Helpen in de tuin, balkon bij de buren en in de toekomst kleine buurtuintjes opzetten bij flats, etc. Elke dinsdag en donderdagochtend van 10 tot 12. Plus elke maand een groen gerichte workshop of uitstapje. Eigen, bij, eigen bijdrage deelname dinsdag en donderdagochtend 2 euro per persoon en maandelijks een workshop van 3,50 per persoon. Startdatum zo spoedig mogelijk. En ja, u kunt zich nu alvast opgeven via Jolanda Meijer. J.meijer at shift. Yeah, is "Makes me." Nick? Yoga geeft je nieuwe energie. Door je lichaam leniger en krachtiger te maken, kom je weer in het lood. In evenwicht. Yoga leert je te ontspannen. De adem helpt je los te laten. Zowel spierspanningen als gedachten. Wekelijks op vrijdag van 3 september tot en met vrijdag 17 december. Van 9 tot kwart over 10. Yoga met meditatie. En van half 11 tot kwart voor 12. Yoga Critical Alignment met meditatie. Opgeven via de receptie van Pluspunt.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 Bastian Ragas, die wordt 50 vandaag. Jamai Lohman, die wordt 35. En Jamai Lohman, die kennen de meeste Nederlanders al. Step right up. Als de eerste Nederlandse winnaar van de succesformule Idols. Deze talentjag wordt in Jamai in 2003. Ook al heeft Jamai zijn faam te danken aan Idols, hij is bepaald geen eendagsvlieg. Na Idols liet hij namelijk nog steeds veel voor zich horen. In 2018 heeft Lomon een niertransplantatie ondergaan als het gevolg van nierfalen. Hier is dit mij met Step Right Up. GELUIDEN.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 I've seen you've played your parts so well But this must be the end of Game Street